Ja, en dit is het tweede uurtje van Goedemorgen Zandvoort. Luisteraars van harte welkom. We hebben nog een paar interessante sprekers in ons midden. We gaan zo meteen eerst praten met Gert van Kuik over keurmerk Veilig Ondernemen in Zandvoort en al die andere activiteiten die de ondernemersvereniging doet. En daarbij zit wie anders dan Leo Miesbeek... Want Vaste medewerker gaan, van Goedemorgen Zandvoort. We gaan dus. natuurlijk ook praten over de ijsbaan. Goedemorgen. Maar voordat wij dat doen, eerst een paar algemene mededelingen. Allereerst vanmiddag in het museum, Zandvoort Museum... kunt u tussen 1 en 5 uur nog gratis kaarten ophalen... voor de avond van het genootschap Oud Zandvoort op zaterdag 20 november. De vrijdag zat prop en prop vol... Dus de genootschap heeft besloten om op zaterdag een extra avond te houden. Er zijn nog kaarten, die zijn gratis. Maar je moet ze wel ophalen. Want anders hebben we echt een probleem tussen, vanmiddag tussen 1 en 5. Even naar het Sanford Museum om kaarten op te halen voor de uitvoering op 2011. Verder, er zijn, eh, vandaag is er open huis in New Unicum, Want die bestaat ook 40 jaar. Gaat al langs van 10 tot 4 uur vanmiddag. En u kunt daar onder andere bollen kopen. voor de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Dat met dat geld kunnen ze weer extra dingetjes doen voor de bewoners daar. Dus heeft u vanmiddag niets te doen, ga dan even langs Nieuw Unicum. Van 10 tot 4 uur. En dan uh, volgende week zaterdag. Ja, wat denkt u? In het Huis en Duinen is een kerst- en cadeaumarkt van 11 tot 4 uur. Truiden, truien, zelfgebreid. Sieraden, kerstartikelen. En er staat bij Zandvoortse Kleding. Wat dat is, nou, ik ben benieuwd, maar Zandvoortse Kleding kunt u kopen volgende week zaterdag van 11 tot 4 uur in Huis in de Duinen. Misschien weet Leo dat wel wat Zandvoortse Kleding is. <laughs> ja. gewoon. gewoon, gewoon wat je nu aan hebt, toch? Oh, is dat Zandvoortse Kleding? Goed. Ja, dat is gewoon Zandvoortse Kleding. Een, een, een bloemlezing <laughs> van wat er allemaal weer in Zandvoort te doen is. Ja, er is een hoop te doen. En ik heb nog één aanvulling vanmiddag om drie ja. uur in de Smederij op het Schelperplein. Is uh, Wereldkunst de opening. En een aantal kunstenaars zullen daar wat dingen laten zien. Okay, ja. Goed, wat doen we verder dit uur? Dat gaan... morgen, hè? Ja. En wat gaan we verder doen? We gaan uh, praten dus met Gert van Kuik en Leo Miesbeek. En uh, er komt een, uh, een, een zwarte Piet straks langs. Die is gisteren met een vrachtwagen hier naar Zandvoet gekomen om de boel te verkennen. En die komt straks vertellen wat er morgen gaat gebeuren. Want om 12 uur komt Sinterklaas aan op het strand. En vervolgens... Als hij dan nou eindelijk van het strand af is en op zijn Americo zit. en de Kerkstraat naar beneden is gereden. Ik hoop niet dat hij uitglijdt over de tegels daar. Maar als hij dan in het centrum is. Dan wordt hij daar ontvangen door de burgemeester. En dat zal ongeveer om half één, kwart voor één gebeurd zijn. En daarna, smiddags, is er een groot feest in de sporthal. Maar dat horen we allemaal van de Zwarte Piet. Dat is dus morgen. En die Zwarte Piet komt straks langs. En tenslotte sluiten we dit uur af met Toosbergen. Die vertelt over het Mozartconcert. wat morgen in de Agatha-kerk wordt georganiseerd. Maar we gaan nu eerst praten met Gert van Kuik. Keurmerk veilig ondernemen. Ik heb het doorgelezen Gert, uh, wat er allemaal over geschreven wordt, ik vind het zo soft. Kan je daar wat meer uitleg over geven, wat het precies nou inhoudt? Jullie hebben in het begin van het jaar, hebben jullie een intentieverklaring ondertekend op 19 april, Keurmerk Veilig Ondernemen, en dat was met een heleboel partijen, de ondernemers, politie, RPC, brandweer, hoofdbedrijfschap, detailhandel en de gemeente Zandvoort, maar wat houdt het nu precies in? Uh, wat houdt het precies in? Wat, wat vind jij er soft aan trouwens? Het, het is voor mij niet zo duidelijk. Wat Kan je, de bedoeling is? Kan je een uitleg hiervan geven? Uh, wat, de, wat de bedoeling is uiteindelijk van Keurmerk Veilig Ondernemen? Oké. Okay. Uh, we zijn nu, denk ik, drie kwart jaar bezig. Uh, dat begint met een intentieverklaring vanuit de gemeente en de ondernemers en alle partijen, politie, brandweer, om met z'n allen inderdaad te proberen uh, Zandvoort te hele, schoner en veiliger te maken. Nou, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Uiteindelijk um, moet dat uh, uitmonden in een soort keurmerk van het bedrijfschap uh, voor, de, voor de detailhandel. Wat dan mogelijk toegang zou kunnen geven tot bepaalde informatiestromen of geldstromen uiteindelijk. Nou, om zover te komen moet veel voorbereid werk worden gedaan. Daar zijn we het afgelopen half jaar druk mee bezig geweest. Um, we hebben een, een keer een schouw gehad waarbij we geïnventariseerd hebben wat is er allemaal mis is. En op een aantal van die onderdelen heeft bijvoorbeeld de gemeente ook vrij concreet en snel actie ondernomen. Kan je dat noemen? Uh, vogelpoep bijvoorbeeld. Het gaat echt om, om hele basale dingen. Uh, uh, ik zeg altijd het voorbeeld van de kougom, want dat is dan nog niet zeg maar, zichtbaar. Maar uh, ik vind dat met name de boulevard, maar ook uh, delen van het centrum gewoon smerig zijn. Gewoon vies, dat constateer je. Daar is ook een probleem met kougom. En de gemeente was daarmee bezig. Eh, maar had geconcludeerd dat het niet mogelijk zou zijn om die kauwgom te verwijderen. Nou, daar stond een stukje van in het snieuwsblad eh, Ik werd gebeld door een beveiligingsbeamte van de Nederlandse Spoorwegen. En die zei van nou, meneer het kan wel. Want ik heb ernaast en het kauwgom verdwijnt als sneeuw voor de zon. Nou, ik was natuurlijk wel sceptisch. Maar uiteindelijk heb ik dat bedrijf benaderd en referenties nagetrokken bij andere gemeentes. En dat bleek wel degelijk mogelijk te zijn. Eh, als je naar YouTube gaat en je kijkt bij Jadon... Dan zie je ze in actie. En dat betekent dat je dan een wagentje over de tegels ziet rijden. En die spuit niet van voren, maar van achteren. Op 145 graden. En wat eruit komt zijn hele schone tegels. Dus zonder kougom, maar ook gewoon schoon. Een andere methode die men uh, had besproken okay, maar, was... maar wacht even. Gebeurt er dan ook iets ja? nu mee? Ja, nou ja, uiteindelijk wel. Um, um, ik heb begrepen dat de gemeente uh, met de partij een afspraak heeft gemaakt. Dan moet ik... Peter de Boer goed citeert, dat we in maart, want dat heeft niet zo gek van zin aan het eind van het seizoen, voor een deel van Zandvoort een nulmeting gaan doen. Dus dan, uh, ik weet niet precies welk deel, ik, ik dacht de kerk zat een stuk van de, van, de, van de boulevard, want het kost natuurlijk gewoon extra geld. Maar het straatmeubelen, met name de straat, is natuurlijk de afgelopen jaren niet echt onderhouden. En dat gewoon zit er soms al 15 jaar, dus dat is best een, een probleem. Maar die, die tegels liggen er voorlopig nog wel 15 jaar. Want die worden afgeschreven voor 30, 40 of 50 jaar. Dus een deel gaat schoongemaakt worden. En afhankelijk van uh, budget, want het heeft natuurlijk allemaal weer met geld te maken. En van de resultaten zullen dus we dat vaker willen gaan doen. En um, nou, dat hebben we dus op de kaart gezet in ieder geval. En dat is dan nu nog niet concreet, maar dat wordt concreet. Maar Gert, even de, de eigen werkzaamheid van de ondernemers. Ja. We zien dat, dat de, de horeca-ondernemers. Niet allemaal, godzijdank, maar een paar gewoon de peuken en de ja. uh, s s'nachts in de goot vegen. Ja, nou dat is ook een probleem. Er zijn, dat heeft twee kanten. Uh, aan de ene kant hebben we de, uh, ze hebben de verplichting van ondernemers om hun afval uh, niet op staat te zetten. Uh, aan de andere kant zijn er sommige horeca-ondernemers die dat niet anders kunnen. Omdat als ze het afval binnen hebben... Dan komt er een andere uh, inspectie langs van de ware, uh, wet en die sluit dan die horecaonderneming. Dus we hebben overleg gehad met de gemeente hierover. Met name over de handhaving. En we zijn nu uh, samen met Raymond van Duin van de Koninklijke horeca Nederland. Want het is met name een horecaprobleem. Maar ook wel voor ondernemers. Albert Heijn die dus zijn afval bij wijze van spreken ook heel vaak uh, op, de, op de straat. Dat, dat doen ze overigens nu niet meer. Uh, zijn we zijn met commerciële partijen in, uh, in gesprek geraakt. ...om te kijken of zij um, zeg maar, uh, bereid zijn om te investeren in Zandvoort... ...in ondergronds of bovengronds opslag. Ik heb nu een offerte liggen van CITA, dus een van de partijen in Zandvoort... ...maar we gaan met andere partijen ook praten. En wellicht zijn zij bereid om geld te investeren... ...mits ze daarvoor een bepaald contract krijgen. De gemeente heeft daar geen geld voor, is ook niet verplicht om dat te doen... ...omdat afval van bewoners anders wordt behandeld dan afval van uh, ondernemers, helaas. Uh, vind ik dus, het is een probleem van de ondernemers... Maar voor sommige ondernemers is het ook een duivels dilemma. Omdat ja, ze hebben vaak geen keus. Dan verder heb je het bekende stoepje Schoonvegen. Gewoon het oude eigen handwerk. Nou, dat kun je niet verplicht stellen, Maar ik merk wel uh, doordat we het een zeg maar, punt op de agenda hebben gezet, en ik er met heel veel ondernemers één op één over spreek, want ik ben met een ronde bezig langs alle ondernemers. Dat iedereen dat wel bewust is. En uh, sommige ondernemers zijn heel actief. Ik ken ondernemers die iedere dag om acht uur het stoepje schoonvegen. En het dan ook op een nette manier wegvegen. Ik ken ook ondernemers die hun vuil naar het midden vegen. Naar die riggel. Weet je wel. Die uh, mooie zilveren riggels. En dan daarmee klaar zijn. Nou, we moeten proberen één op één dat te veranderen. Het is gewoon een kwestie van mentaliteit. En uh, zelf ben ik wel zo naïef om te denken. Dat als je het maar genoeg op de agenda zet. En de buren doen het en spreek je erop aan dat dat ook wel beter kan worden. Oké, okay, maar dit is het, het hoofdstukje schone Zandvoort. Ja. Maar nu het hoofdstukje veiliger Zandvoort. Uh, veiliger Zandvoort. Uh, nou, uit, uh, dat is, hebben, ik ben begonnen. Tenminste, ik heb gezegd op de agenda wil ik eerst schoon. Dat vind ik het belangrijkste. Omdat ik denk dat als het schoon is, dat de andere stappen misschien iets makkelijker zijn... Um, bijvoorbeeld toen ik het, het, het winkeltje kocht in de, in de Kerkstraat, toen was de zijmuur zat helemaal vol met graffiti, van boven naar onder. Het eerste wat ik gedaan heb is daar een enorme pot wit kwast overheen te halen en sindsdien, dat is nu zeven jaar geleden is er geen één graffiti tekening meer opgekomen dus ik denk als het schoon is um, uh, en we maken ook uh, het wat hele met z'n allen dus dat uh, als er een verkeersbord om ligt, dat die dan ook Binnen uh, redelijke tijd recht wordt gezet. Dat het daarna ook veiliger kan worden. Overigens blijkt uit um, onderzoeken. En als je dat vergelijkt met andere gemeentes. Um, dat we relatief um, weinig. Tenminste, ja. Alle incidenten is natuurlijk één te veel. Maar dat het relatief veilig is in Zandvoort. En dat het niet. de idee bestaat dat, dat het hier uit de hand loopt op dit moment. Een winkelduurstel. Valt kennelijk erg mee, maar dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de aangiftebereidheid. Die is niet hoog. Dus daar is moeilijk wat van te zeggen, want er worden relatief weinig aangiftes gedaan. Terwijl veel winkeliers wel over klagen. Um, en de drempel om aan te geven erg laag is, kan allemaal via internet. Um, maar toch hebben we dat inzicht niet precies. We hebben de indruk dat er meer wordt uh, gestolen dan dat er wordt aangegeven. Um, stelen... Is niet te controleren, zeg je. Dus zeg is wel, stelen is er niet echt duidelijk te controleren, nee. omdat je die aangiftes moet doen. Ja. Dat is één stukje van veiligheid. Uh, bestaat er ook zoiets als agressie in de winkels? Ja, er zijn, uh, heb ik begrepen, met name de horeca natuurlijk. Uh, onlangs is er weer wat agressie geweest. Uh, er, zijn, uh, er zijn ook cijfers van. Uh, ik weet niet of ik dat nu goed in mijn hoofd heb. Maar uh, het is niet een schrikbarend uh, mm -hmm. getal. Maar iedere agressievorm is er natuurlijk één er te veel. Heel? Uh, maar ook daar uh, zal, wat is agressie? Mm. Het is natuurlijk ook vaak in winkels dat, mensen, dat ondernemers worden uitgescholden ja. of, of, worden, of worden bedreigd met, met woorden, zeg maar. Dus ook niet echt te meten. We hebben een enquête gehouden onder de ondernemers. En um, ja, daar wordt heel veel oud zeer naar voren gehaald. Uh, we gaan naar... Zandvoort? Zandvoort, nou, weet ik niet. Nou, nee, is... oh, ik denk deze ondernemers eigenlijk. Ja, okay. Want dan krijg je inderdaad een verhaal van uh, drie jaar geleden is een keer dit en dit gebeurd. Dat is denk ik aan alle ondernemers. We gaan volgend jaar, omdat die enquête wat mij betreft een te beperkte omvang heeft gehad, gaan we dat volgend jaar nog een keer doen. En dan willen we dat ieder ja, jaar doen om dan uiteindelijk te kunnen vergelijken. Neemt het toe? Blijft het stabiel? En wat is de vorm van? Dus dat is nu even investeren. Jullie zijn enorm actief. Enorm actief. Eh, als ik zie wat jullie allemaal doen als Zonfers ondernemersvereniging de laatste jaren, dat is, dat is enorm. ja. Nou ja, dankjewel, maar dat is ook de, is ook de bedoeling. Ik, uh, het het voorlezen is dat ik nu uh, heel veel tijd heb. <laughs> um, en dat ik het ook um, toen ik hier aan begon als voorzitter heb gezegd, nou, ik wil het wel doen voor een paar jaar, om te kijken of, of ik uh, iets kan bereiken. Maar dan wil ik ook echt iets doen. En we hebben een paar speerpunten, dat is KVO's, dus ondernemersfonds, uh, uh, Noord, waar we mee bezig zijn, tenminste waar we op de agenda hebben gezet. Maar een van de grote items waarvan ik uh, ook vond dat het belangrijk was, is de decembermaand. Um, en dat wordt eigenlijk ingegeven door. In feite, ik heb zelf een winkel, althans mijn zoon in de Muurhistorie, in, de, music store, in de, hal, of de Kerkstraat. Die was vorig jaar met, nou, met nog twee winkels open, voor de rest was één grote dode boel in de Kerkstraat. En dat vond ik eigenlijk wel verschrikkelijk. Um, en we proberen dat nu een beetje op te leuken met allerlei dingen. En daar ja, zijn we ja, heel ja. erg actief in. Ja. Als ik even kijk, 15 november is er nog een, een, een bijeenkomst. Van de Zonsondernemersavond. Ondernemersavond. Ja, meest creatieve ondernemer. De meest creatieve ondernemer. Ja. Meest creatieve er zijn wat mensen al genomineerd, heb ja. ik begrepen. 21. 21. 21. Ja. Maar, maar weet je al wie ja. bovenaan staat? Ja. En? heeft ja. er niks. bij ja. ja. ja. de trap Goeie, in de hoe, hoe zij wilde dat nou ook weer. mag me eens vragen. Nee, ik vragen? Heb... Ja, je, je hebt je poging gehad. Ik heb samen met een aantal mensen natuurlijk in de jury gezeten en uh, ja dat wordt 15 uh, november wordt dat bekend. en de ondernemers dat, die kunnen daar naartoe. ja. En dat graag, is ja. in club Notiek ja. om half acht maandag ja. 15 november. Ja. liefst even bellen met uh, mevrouw Jansen. maandag Hele, dan ja. weten hoeveel mensen er ja. komen. Ja, ik moet wel zeggen dat de Zandvoortse ondernemers uh, niet uitblinken in het zich opgeven, maar uiteindelijk wel maar komen. Wel komen ja. Ja, ja. Dus, uh, we, we laten zijn... ons wel verrassen. <laughs> ik heb de lijst gezien, er staan er 200 op. Oké, okay. ja. nou we zien dat wel. Maar, ja. maar nogmaals, de... als ik dat zie, dan zijn jullie toch lekker actief als ondernemersvereniging Zandvoort. Ik heb ook een programma uitgedraaid gekregen over de december ja. 2010 activiteiten in het centrum en rondom het uh, paviljoen. Dat is elke dag in z'n raak. Ja, ik moet wel bij zeggen dat alles wat er staat, hè, dus bijvoorbeeld de dweilorkesten, ja. die gaan ook het dorp in. Hè. Het is niet zo dat ze eh, dat wel in het centrum doen, maar een dweilorkest waar de Pieter Band, en soort. die gaan gewoon, ook de kerk zat in en de hals zat in en de krocht op. Dus ook echt om alles erbij te betrekken. En het, het, ja, het, het, het centrum is, vind ik, toch het Raadhuisplein met de muziekpavioen. Dus daar begint het, daar ligt die ijsbaan ook zo. Maar het hele dorp wordt erbij betrokken. Nou, dan kom ik automatisch bij je uh, co-opje, die man die hier elke zaterdag is. <lacht> nou, Leonie dat valt wel mee. Om mij, want, om want mee. er komt een ijsbaan. Uh, komt uh, de beroemde uh, schaatsers komen hier naartoe om hier rondjes 400 meter te draaien? Nee, het is 15 bij 15. <lacht> <lacht> nee, we zijn wel uh, via de leverancier aan het kijken of Barbara Loor hier een klinik kan komen geven. Maar daar heb ik nog niks van gehoord. Kijk, kijk. Waar komt, waar komt die schaatsbaan? Je hebt een tekening Leo, maar ja, dat ik, ik heb, Nee, zien. dat kunnen ze niet zien. We kunnen hem wel even aan jullie geven, dan heb ik even meepraten. We kennen allemaal het Raadhuisplein en de, de, de plek voor de HEMA, uh, met de bakker. En uh, daar komt de ijsbaan, 15 met 15 meter. En daar gaan we een, een hele mooie waterpas, houten vloer neerleggen. En uh, daar komt 10 centimeter water op. Uh, heel mooi prefab systeem om, uh, om ijs te maken. En, Ik neem aan dat je daar een bedrijf voor inhuurt. Jawel, ja, ja. dat doen we niet zelf Nee, dat wordt allemaal netjes gedaan. Iceworld in dit geval. Uh, is een heel, uh, die, ja, die hebben daar een heel mooi systeem voor uitgedacht. Dat is helemaal prefab. En, uh, dat, hebben ze, dat leggen ze in één dag neer. Voorbereiding uh, hebben wij ook nog nodig. Het hele plein wordt uh, nagenoeg leeggehaald. Uh, alle banken die we daar hebben, prullenbakken en alles wat er verder zijn obstakels staat, die, die worden netjes weggehaald door de gemeente. De fietsenrekken die blijven staan, want die hebben we ook weer nodig uh, voor de nodige fietsen die, uh, die komen. En dan uh, hebben we de, de, de oliebollenkraam die wordt geïntegreerd in het, uh, in het plan en we maken een mooi terrasstraan vast. En uh, mensen die kunnen daar ook, uh, voor 3,5 euro uh, lekker komen schaatsen. Dus kunnen we kunnen schaatsen hebben we in, in de verhuur. We hebben 150 schaatsen liggen, bij elkaar zo'n zo, zo drie kuub aan, uh, 150, aan schaatsen. Ja, 150 paars schaatsen, paarschaatsen. Paarschaatsen, ja. ja, ja, ja, dus 300. Ja. Goed zo, Pieter. Ja, maar die leggen niet op één berg, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. die leggen, die gaan we netjes sorteren maar denk ik. Ik, ja, zie, en dat is, ik zie een prachtige tekening en dat doet mij ook deugd dat ik een bolle zie staan. Daar is ook nog wat over te doen geweest, hè? of hij nou aan de ene kant moest staan of aan de andere kant moest staan. Ja, maar, kijk, in het begin... Hij hoort ernaast, vind ik hoor. Maar... Ja, wel, maar... het maar je, je, je begint aan een project en dan, uh, dan ben je met Ruud Wille gaan spreken. Die zegt, joh, dat kan niet, want de Vaar staat er maar. We kunnen harrifaars ook wellicht naar de overkant verplaatsen. Nou ja, prima. Dus dat was het uitgangspunt. Gaandeweg, voortschrijdend inzicht. En gelukkig ook omdat het Leo mee ging doen... Uh, ...zagen we eigenlijk dat het heel handig zou zijn om, om fase te integreren. Maar het is gewoon voortschrijdend inzicht. Ja, oké. Niet, niet zo besloten dat we het niet zouden doen, alleen... Maar ik mis iets. Wat mis je? Ik zie dat, dat tekeningen hier voor me liggen. De beroemde kerstboom. Ja, de, is, het is of een kerstboom of een ijsboom? Ja, dus, ja, ja even het is dus geen kerstboom. Ja, de kerstboom die komt voor het raadhuis te kerstboom. staan. Voor de ingang voor het raadhuis. Bij burgerzaken? Ja, aan die kant, ja. Jij hebt hem liever uh, hier gezien, zo net voor die fontein. Ja, uh, ik kan hier niet op een pleintje staan uh, tegenover, uh, ik noem daar maar de zaak van Bruinzeel. Kees Bruinzeel. Nou. Uh, nee, uh, dat, dat uh, gaat niet, want we, hebben, we, we, we, hebben een, we moeten ook nog een vrij weggedeelte houden voor, voor aan- afvoer van ja. de spullen. Oh, je bedoelt uh, precies waar voor de, voor het de raadhuis kaart. daar. Ja, de, ik, ik weet niet, de gemeente die heeft uh, bepaald en bedacht dat hij aan de andere kant komt. En uh, ik denk dat het misschien een beetje vol wordt, ik weet er, niet. Uh... Er is in ieder geval een kerstboom, al moet je er een stukje voor om. Uh, het kleinstaat uh, zie ik al redelijk gevuld. Uh, ik zie hier ja, TATB. Wij, wij, uh, wij gaan ons... Uh, wij gaan ons, ons, ons plein ook een beetje opleuken met kerstbomen en nee. doen, en lampjes, licht en, en alles wat erbij komt. Wat het, wordt, je? het wordt in ieder geval een kerstplein en dan gaat van alles gebeuren. Ik heb hier uh, een, een, een activiteitenplan liggen, daar wil ik het heel even doornemen. Want we schieten natuurlijk al op, het is, uh, morgen komt Sinterklaas, straks komt nog eens wat Piet vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. En dan schiet het al rap door naar het 2 december, Gert. Dan komt er een Sint-surprise-kar. Ja, leuk hè? Wat gaat hij doen? Geen idee. Twee zwarte pieten maken uit een ja, koopballonvervuur. Ballonnen denk ik, een ja, ja, ja. cadeautje. Maar ik moet zeggen, dat, uh, dat zou ik niet precies weten wat ze Maar Daarom is het ook een surprise car. Ja, het is een surprise car. Um, zijn dat ook koopavonden die donderdag ja. en, uh, en vrijdag Ja, wat heel belangrijk is, want een van de onderdelen van... Ik heb gezegd, wil je de decembermaand weer op de agenda zetten... Ja. moet je gewoon koopavond hebben. Ja. Dus uh, 2 en 3 en 22 en 23 december hebben wij uitgevoerd als koopavond. En wat ik nou leuk vind is bijvoorbeeld... Uh, heel veel winkeliers in de Haltenstaat... hebben zich nu al uh, verenigd. Hadden al een shopping -night georganiseerd. Is en gaan een... nu ook heel actief met deze avonden om. Die shopping dinner was een geweldig succes. Ja. Is dat een opmaat naar een ja. grotere uh, denk avondopenstelling? Ja. Denk je dat, dat meer mensen daar ja. denken van... Nou, ik ga meedoen? Ja hoor, ik heb met een paar ondernemers gesproken. Uh, uh, die zijn heel erg enthousiast en heel erg actief. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dus er komt ook van alles daar te doen. Um, maar in ieder geval... De meeste ondernemers zijn open. Ik heb nog niet iedereen één op één kunnen spreken. Dat gaat de komende weken zeker nog wel gebeuren. En het, de oproep is sowieso aan iedereen om open te zijn. He, ik had ook een, een, een slager die zei, wat moet ik dan op die avond? Want Ik heb geversen, Nou, dan ga je lekker ettensoep buiten zetten, kwam die op. Nou, dat prima. Dus iedereen kan creatief zijn. Um, ook nog even melden dat we um, hebben uitgeschreven een etalagewedstrijd. Dat is misschien van, uh, van heel oud. Um, maar toch wel leuk uh, met als thema Winterwonderland, uh, niet Sinterklaas of kerst per se, maar gewoon het thema waarbij ook sprookjes ja, sprookjeswandeling. Het, het thema Winterwonderland is, uh, is veel meer omvattend als, als alleen een ijsbaan. Uh, die hele groep is daarmee bezig, met koopavonden, met leuke dingen met Sinterklaas, koopavonden kerst, leuke dingen met, uh, met kerst. Uh, uh, 18 december, Sprook... de website Dickens Orkest bijvoorbeeld. Sprookjeswandeling. Hè? De sprookjeswandeling kom ik zo nog even op. Oké, okay, goed zo. Uh, Zandvoortse coren <laughs> zingen kerstliederen. Dus er is van alles te doen. En dan opeens zien wij een hele brede kerstman door de, door de kerk lopen. <laughs> oh, oh, oh. En wat gaat hij weer doen, die kerstman? Wij gaan de, inderdaad weer de sprookjeswandeling organiseren. Uh, dat betekent weer een stuk op 30, 40 sprookjesfiguren. Waaronder een kerstman, uiteraard. Komt er ook weer een kerstmarkt? En er uh, komt ook weer een stukje kerstmarkt op het Kerkplein. het uh, Kerkplein, ja. En we krijgen daar ook een levende stal weer. Ja. Net zoals vorig jaar. Uh, we beginnen iets vroeger. We eindigen ook iets vroeger. Dat die tijden die worden nog wel bekendgemaakt. 18 december? 18 december. Uh, de, de markt is de bedoeling dat die al, uh, al wat in de middag al start. Ja. Ja, dus ja, dat is een, een evenement ja, zie, op zich weer. Hè? Ik zie dat er ook dat west zuid Orkest uh, is. Dus dat ja. moet natuurlijk mooi in verbinding brengen met, uh, ja. uh, met de ijsbaan. Uh, met de... Ongetwijfeld. Ja. Ja, ja, ja. Op 28 november is er weer een groot evenement in het centrum. Uh, hebben we de feestmarkt rondom Sinterklaas en Kerst. En de is wordt weer vol. Vol. Ja. ja, toch? Ja. 28 november, ja. ja. en als dat een succes wordt, en dat hoop ik dan maar even... Dan kunnen we het volgend jaar herhalen. En dat zal dan qua ijsbaan misschien ook wel de laatste keer kunnen zijn. Omdat de Traatheidsplein dan waarschijnlijk op de schop gaat. Dan zouden we echt moeten omzien naar een andere locatie. Maar het gaat mij erom dat, dat we iets neerleggen. Ik moet zeggen dat alle ondernemers, ondanks de recessie en de moeilijke tijden, vrijwel andere ondernemers doen mee. Dus er is wel iets aan het ontstaan van gemeenschappelijk belang. Dat vind ik heel mooi om te zien. Dat mensen zelf organiseren. Dat bijna iedereen iets, hoe weinig ook maar bijdraagt. Vaak ook in Natura, door, door, door, door dingen aan te bieden. En als dit een succes wordt en we zetten Zandvoort ook in december weer een beetje meer op de kaart, dan is volgend jaar een stuk makkelijker. Over, over op de kaart zetten. Ja, mag zo. De website, is die al open? Ja, de website is open. Er is dus alleen één klein probleempje. Um, omdat als je intoetst op Google www.winterwonderlandzandvoort.nl Dat komt bij Slag Dat komt bij Slag En ik heb, ik heb gevraagd hoe kan dat nou? Maar dat komt omdat wij nog helemaal onder in de rangorde staan van Google. Dat is een heel systeem. En misschien zijn wij pas op pagina 12 te vinden. Maar um, uiteindelijk staan we er wel op. Jullie staan erop. Ik heb jullie gistermiddag gevonden. Op welke pagina? Gewoon, gewoon, gewoon lang zoeken en ja. tikken. Maar als je intikt www.winterwonderlandzandvoort. En dan aan elkaar geschreven Zandvoort.nl: Als je dat intikt, dan kom je rechtstreeks op deze pagina uit. En dat ziet er heel leuk ja. en mooi uit. Nou, dit is ook een van de ondernemers die dat uh, als, zeg maar, als bijdrage heeft gezien voor, uh, voor de... Voor de ijsbaan of voor de winterwonderland. Ten slotte gaan jullie nog, ja Leo komt nog zo maar nee nog eventjes, uh, gaan jullie nog loten doen voor ja. de Sinterklaas? En ook Keps? nog. Ja. En dan elke zaterdag hier eventjes ja. bekendmaken wie gewonnen heeft? Ik kan ook zeggen dat we een record aantal deelnemers hebben. Dat is echt, uh, we, hebben, uh, we hadden vorig jaar, ik zeg het even maar over 19 deelnemers, we hebben er nu, dacht ik, 7 of 28. Um, we hebben een overvloed aan prijzen, um, we hebben veel hoofdprijzen, maar ook veel meer kleine prijzen dan vorig jaar. Dus ook dat, daar merk je aan dat er iets uh, ja, leeft. En daarom opkom. zei ik je, ik, ik krijg het gevoel dat er steeds meer leeft. Nou ja, dat is ook de bedoeling, want we zitten natuurlijk op een zo all-time dieptepunt, hè, geloof ik. Um, het gaat natuurlijk met heel veel ondernemers gewoon niet goed. Um, dus daarom is het des te mooi dat iedereen wel uh, hier aan meedoet. En um, het is toch ook nog, voor Zandvoort uh, is het toch nog wel recessie. Je kan beter hier kopen dan naar Haarlem gaan. Nou ja, we gaan ook via de VVV, Lana, die is ook uh, deel van de werkgroep. En die is bereid gevonden om zeg maar, de PR te verzorgen. Dat gaat dus ook buiten Zandvoort, hè? Haarlem, Heemstede. Dat we Zandvoort echt ook buiten Zandvoort op de kaart zetten. Zandvoorts mensen kunnen gewoon in Zandvoort kopen. Maar ook mensen uit Haarlem, Heemstede, noem maar op, kunnen hier een keer komen. Ja. Er is veel te doen. En ik keer dus, komen uh, ik, of, ook, ik, wil even, ja, ik, ik wil me wel even kwijt dat, dat die ijsbaan en alles wat er omheen is, uh, Gert is daar, heeft dat initiatief genomen om, uh, om te gaan lobbyen en, en alles te gaan, uh, gaan regelen. Uiteindelijk uh, wordt het hele zaakje gerund door ontzettend veel vrijwilligers. En, en daar mag ik ook wel wat aandacht op brengen dat, dat we die nog wel nodig hebben. En heb dat er al nou, vooral mensen die, die, die bereid zijn om, om drie, vier, vijf uur in te zetten om, om kaartjes te verkopen, aanwezig te zijn om schaatsen uit te lenen en zich daarvoor in te zetten. En, ja, dat, dat, we hebben ijsmeesters, die, die gaan een dag op ja. cursus uh, bij de, bij de bedrijven en die ja. gaan de ijsbaan bijhouden. Die gaan hun tijd daarin steken. Alles is vrijwillig, alles is belangeloos. Kortom, dus. je hebt ijsmeesters nodig, nodig, nodig. Die hebben inmiddels. Je hebt mensen nodig die zich willen bemoeien, vrijwillig, ja. met ja. Uh, Gewoon de ijsbaan. En geef je, de op, je op. Je geef ja. Ingrid, Ingrid Muller. En het en telefoonnummer, en dat heb ik, ja. dat is 06 245. 30167. Oftewel 2 4 5 3, 0, 1... 67. En dan krijg je in Ingrid Muldig en geef je door. Heb je ook nog een e-mailadres toevallig? Of uit de website? Hè, de of via de account. website. www.winterwonderlandstandvoort.nl oh, oh, oh, oh, oh. Aan elkaar geschreven. Uh, we gaan het uh, gezien tijd een beetje afronden. Ja, uh, ik door. heb nog wel een... Uh, jij jij zoekt nog sponsors, heb ik begrepen. Ja, want we, we, we, we, we hebben heel veel geld bij elkaar verzameld. Maar het, um, we zoeken ook nog geld om het verder op te leuken. Dus Oké. Okay. Mensen kunnen zich spontaan Bij jou melden. Jou melden. En een onderneming in Zandvoort die nog geen bezoek van mij gehad heeft, die kan dit waarschijnlijk binnenkort wel verwachten. Ik heb nog niet iedereen gehad, maar um, ja, we willen het nog verder opleuken: de kerstbomen, de vuurkorf en dat soort dingen. Oké, okay. heren, hartelijk dank. Bedankt en succes. Ja, dankjewel. Hallo, ik ben de het nou Het laatste nieuws uit de De deur dicht, dat was niet zo fijn Maar Diego is echt handig Dus heel lang staat hij niet vast Is hij misschien daarom zo supercool Die gast Het laatste nieuws uit het kasteel De huifjes gaan weer open en dicht en wij zijn weer aan de beurt. De ja, weer. en we zitten aan tafel met Toos Bergen. Ja, ik zit er toch aan. En dan ja. met de classic concerts. En Toos, laten we eerst even een stukje onduidelijkheid weghalen. Ja. Ik hoorde vanmorgen vroeg voor de radio een verkeerde mededeling dat het concert was opgeschoven. Dat is heel wat anders. Hè. We praten morgen over het mozart concert. Ja, zeker. En niet over iets anders. Nee. Nee, Rustig. we hebben het alleen over het Requiem van Mozart plus nog twee andere stukken. En het concert wat eigenlijk gepland was, Dat... is doorgeschoven naar de 28ste. Nou, voor alle luisteraars, ja. morgen, aan Kerk, half ja. drie gaat de deur open. Ja. Drie uur begint het concert, ja. het Requiem van Mozart. Onder andere als groot, uh, groot stuk. Dat is Daarnaast een, uh, hebben we nog twee, uh, een kantate uh, van Bach en het vioolconcert, een vioolconcert van Mozart. In, in plaats van een flyer zie ik een heel boekwerk verschijnen. Ja, ik heb en, ons programmaboekje meegenomen. Nou, dat dat is is zo een prachtig, boek het is zo'n prachtig programmaboekje. Dus ik dacht ik neem het gewoon ja, even nou, zo aan het... persoon. Laat ik dat even zo slingeren. <laughs> het ziet maar, er weer helemaal gelikt uit. Ja, we hebben het Divertimento van Mozart. Dat is een vioolconcert. En uh, de cantatas van Bach. Of een cantate van Bach. Voor de pauze en na de pauze de grote klapper. En dat is het Requiem. En ze hebben maandagavond Het stuk van Mozart. Ja, ja, dat is een van de meest beroemde stukken van Mozart. Als ik het goed heb, bestaat het uit 13 delen, het Requiem. Uh... Veertien 14. 14 zelfs, dat is ik ja, ja. Veertien ja, stuks. Ja. En ze hebben maandagavond generale repetitie gehad. Nou, ik zat met kippenvel. Echt. Zo mooi. En het klinkt... Het geluid is ook erg goed in de kerk, Ja, het... ja ook, ook. Ook in de protestantse kerk. hoor. Daar nee, wil ik niks van. Nee, je gaat naar de Agatha-kerk het... omdat je heel veel mensen kwijt wil. A, omdat er wat ja, meer mensen ja, in kunnen, maar ook omdat we qua koor en orkest meer ruimte hebben. Ja, ja. Dat kan niet in de protestantse kerk. Daar die is, die is de ruimte te klein voor. Ja, het het dit, dit requiem is in Nederland beroemd geworden door de uitvoering van Ellie Ameling. Is dat zo? Die heeft een heleboel plaatsen steeds opnieuw weer gemaakt van ja. dit requiem. Ja. Het uh, is, it is een, een successtuk. Ja, ja. Nou, ik denk dat bij de meeste mensen het requiem van Mozart uh, op het netvlies ligt door de film Amadeus. Ja. Dat, dat, uh, want daar komen ook al die stukken weer in terug. En dat, uh, ja, dat was natuurlijk ook een leuke film ook om te zien. Maar als je dan wat dieper kijkt, of luistert eigenlijk, dan, uh, ja, dan hoor je dus... Uh, ...datgene waar eigenlijk het requiem voor gemaakt is. Het is dus een dode mis. Ja. En ook in het kader nog een beetje van alle zielen. We, we hadden het eigenlijk een week eerder moeten doen. Maar uh, ja, daar, daar, in die, die context kan je het met elkaar uh, samenvoegen. Toch is het niet dat Mozart dit niet heeft kunnen afmaken. Hij heeft, de basis heeft hij op papier gezet. Ja. Dat is ja. afgemaakt. Het is zo'n ander, ervan. ja. ja. Maar dat het toch zo uniek is geworden als ja. het meeste werk van ja. Mozart. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. ja. En dan, want ik denk wel eens, heel toevallig... Gisteravond zat ik bij een ander concert. En dan denk ik, zulke mooie stukken. Dat was het vijfde van Beethoven. Dat is dus ook onder andere een van de uh, programma van het concert... wat verschoven is naar de 28e. De vijfde van Beethoven. Dan denk ik, zo mooi. Dat mensen ja. zoiets kunnen maken, hè? En dan praten we dus nu een paar honderd jaar later... Ja. Dat ja. het nog steeds een topper is. Ja, dat is ongelooflijk vind ik dat. Dat het ook zo... muziek van alle, ja. alle tijden is. Ja, Ik denk niet dat we over 200 jaar nog uh, muziek zo, met zoveel uh, ja, enthousiasme gaan beluisteren van Bluff of noem maar een of andere componist. Maar ik Bluff, denk het niet. Bluff is natuurlijk geen uh, klassieker. Nee, soorten, dat noodzakel. is ook geen klassiek. Uh, maar dat blijft dan ook niet, niet zo... Denk je, denk je dat het gaat verwateren? Wat? Deze muziek? Van, dat, dat er minder interesse komt? In de klassieke mee? muziek? Nee, nooit. Okay. Nooit. Ah, dan zitten we over 200 jaar wel te luisteren. Ja, ja. ja maar ik bedoel muziek, uh, muziek oh, de, de, de, als ja, ja. Bluff. Dat zal je over 200 jaar nee, denk ik niet geloof, meer horen. Dat geloof ik ook niet. Maar, maar dit soort muziek... Wel. Ja, die klassieke stukken Dit blijft. Dit, nu, uh... nu kan je thuis naar een cd'tje luisteren. Ja. Met uh, het requiem. Nou, dat mooie muziek. Ideaal. Maar de entourage eromheen. Het kijken ook. Ja. De combinatie van het, geluid kijken, is, het geluid in de kerk is toch anders. Yeah. Yeah. Ja, ook het, je, het zicht, de, de ook emotie zicht, de emotie, Even. dat is waar. Ja. Maar dat ik zaterdagavond bij de generale repetitie zat. Het was echt alsof je erin zat. Alsof het om je heen gebeurde. Je wordt er zo in meegezogen. Het, het, ja, het is kippenvel. Uh, je moet het, Toos, je moet het gewoon zien. En Niet horen, ja. maar je moet het ook zien. Ja. Nou, ik doe ook vaak mijn ogen dicht hoor. Je hoef het niet altijd te zien. Maar als je er bent en je ziet de emotie van de zangers, en zangeressen en het Absoluut waar. Dan is dat toch iets extra's. Maar ik kan het beter binnen laten komen als ik mijn ogen dicht doe. Ja, maar je wilt er wel bij zijn. Je kan ook thuis een cd'tje Nee, het is anders. Ik denk toch dat als je je cd'tje luistert, dat komt dan uit een apparaat, vier boxen en een apparaat. Dat het toch mooier is om ook met je ogen dicht daar te zitten ja. tussen te zitten mensen. Ja. ja, dat is, dat is en, en wat, wat zo bijzonder. Jij, uh, jij wil die mensen zien. Ik dat, wil dat, de emotie ook op die gezichten ja, ja. zien. Ja. En dan ja. de muziek en dan mag voor ja. mij de muziek ietsje minder zijn dan de CD-opnamen op, die ik thuis hoor, maar ik wil die warmte en, en, en ik, ik wil die emotie ja. zien, ja. die combinatie. Ja. ja het, dus het, is, daarom, uh, het is Dames prachtig. en heren luisteraars, ga morgen naar de Agata ah, Alstublieft. Half <laughs> drie. Er zijn nog een paar plaatsen en ga even langs Tromp. Of langs de Bruna. Of kom gewoon, of aan, of de kom kerkje, gewoon aan de kerkje kaartje kopen. Het kost 17,50 euro. Ja. Ja. Kom en, er langs. En, en het, dus het is echt geen van. geld voor zo'n mooie productie hoor. Nee, dat is dat, een topproductie uh, wat je is, hier uh, hebt. Ja. Je hebt de top van heel Nederland hier bij elkaar. Ja, we hebben... Ja, we hebben uh, het Gelders Kantatenorkest. Het Gelders Utrechtse Kantatenkoor. En het RBO, Symfonia. En RBO staat voor Randstedelijk Begeleidingsorkest. En het is een orkest wat speciaal koren begeleidt. Ja. En hoe doen ze dat? Uh, alleen door. Uh, nou, dat... Je, je kan het aanvragen van jongens, wij hebben een koor, maar we hebben muziek nodig? Ja, ja precies. Ze gaan niet zelf als orkest uh, een concert geven, maar ze begeleiden alleen uh, koren. Op, en... op verzoek dan meestal? Op, ja, op verzoek ja. van een koor, ja. En, en ze, nou, ik zag hier even in de gauwigheid dat zij. Uh, uh, al twintig jaar doen ze dat. Mm -hmm. En ze hebben ongeveer zestig uitvoeringen in een jaar. Ja, dat is nogal. Ja. Hoe ben je in vredesnaam aan deze beroemde. Uh, zangers en zangerissen gekomen uh, en kai Yee min sopran is een beroemdheid in, in nederland, nederland. Uh, Martine Streser, uh, Rijn Kolpa, Tenor, Martijn Sanders. Wat dacht Sanders, je van Martijn Sanders? Dat precies. is topper Sanders, de topper bij het Matthijs Passion, hè? Die kost geld, geld om die naar zo'n te Die kost gauw, geld, ja. ja. Maar ja, wij uh, kijken ze heel lief aan. Ja. <laughs> en ze zeggen ze dat, <laughs> dat we niet zoveel geld hebben. Nee, maar en Martijn en, ja, nee, maar is dat... gewend om in het concertgebouw te zingen. Ja, ja, ja, dat klopt. Nee, maar dat klopt. De dat is hij ook, over, de topper. Over, de hele, over heel Nederland en door heel Europa en, en in Amerika is hij geweest. Maar um, ja, dat is ook mede dankzij Harry Brasser, hè? onze dirigent. Het kan best, maar hij komt morgenmiddag ja. dus even naar Zandvoort toe. Ja. ja, klopt. En maandagavond was hij er ook. Is, is een spijkerbroekje en, uh, <laughs> en dat is wel heel leuk hoor. Dan, uh, ja, want ja. morgen staat hij natuurlijk in een keurige smoking. Ja, morgen is hij die keurig is smoking. Haartjes uit. netjes gekapt. Ja, ja, ja. En, uh, maar ja, die jongen die heeft een stemgeluid. Nou, dat is ongelooflijk. Ja, die, die trekt daar zijn mond open en er komt een volume uit. Dus dat is, dat is Prachtig mooi. Het is zeker de moeite waard, het beste antwoord is, om morgen naar de Agatha-kerk te gaan. Minstens, ja. Half drie gaat de kerk open. Half drie gaat de kerk open. Drie uur begint het concert. Ik zou zeggen, kom om half drie, want het zou wel eens heel druk kunnen worden. En het is lekker warm in de kerk. Lekkere stoelen. Ja, ik kan niet anders zeggen van een aanbeveling en mag je eigenlijk niet missen. Je moet erbij zijn. Je moet erbij zijn. Wil je erover mee kunnen praten, Lennar? We hopen dat het heel erg druk bij je wordt. Ik hoop het ook. Thoos, bedankt. Dank jullie wel.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 Dat heeft een betekenis. Ik zei u vanmorgen, luisteraars, dat ik op weg hier naar Hotel Hoogland de verkenner Zwarte Piet tegenkwam. Die zich aan het voorbereiden is omdat het goed heiligman morgen op het strand zal aankomen. Ik hoop per boot. De pakjesboot 12. Dat moeten we dus maar even afwachten. Maar hij komt dus aan en die Zwarte Piet die is enorm druk bezig. die is gisteren met de vrachtwagen uit Spanje hier naartoe gereden. En die zei tegen mij, misschien kom ik straks even langs bij de radio. Maar hij heeft het zo druk. Dus hij heeft Maurice gevraagd om even langs te komen. Dag Maurice. Goedemorgen Pieter. Wat gaat er morgen allemaal gebeuren in Zandvoort? Dat is zoveel. Want de Zwarte Piet belde me inderdaad op vanochtend. Heb jij mijn nummer gegeven? Ik heb jouw nummer gegeven. Ah, Oké, okay, dan is het goed. Nee, want je geeft niet een nummer. <laughs> geeft het wel weer aan de goede. Maris nou, is ja. natuurlijk al hartstikke druk met andere dingen, maar nu, ja. vanavond, uh, maar gestuurd door een zwarte piet. Ja, en dan moet je naar nou luisteren naar zwarte piet. Hè. Ik ben ja, al ja, terug ja, geweest, ja. dus uh, blijven Precies. we dat maar doen, hè? Je nee, mag je schoen zetten vanavond. Nee, nee, nee, nee, Morgen nee. pas. Oh, morgen pas. Oh, ja. Dat zei hij ook. Ik zei, mag ik dan wel vanavond mijn schoen zetten. Nou, er zijn te weinig pieten nog in Zandvoort okay. om vanavond al je schoen te zetten, maar je kan het proberen. Ja, ik. Er ik zijn ga er een paar al. Maar uh, morgen, rond de 12 uur, uh, komt Sinterklaas dus aan hier op de rotonde in Zandvoort uh, bij het strand, op het strand. Hopelijk per boot. Maar ja, dat is, uh, is Sinterklaas in de zee. Ik weet nog van een paar jaar geleden op televisie dat hij uh, een beetje zeeziek is geworden. En het waait nogal de laatste week. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik hoop het wel. Mocht dat niet doorgaan uh, met de boot... Hoe gaat hij dat dan doen? Dat heeft Zwarte Piet mij nog dat niet verteld, heeft, maar hij komt sowieso ik, op het strand ik, ja, aan. Ja, ik, heb, ik heb het gehoord vanmorgen, de, de, de kar van Victor Bol, die ja. kennen we allemaal hè? Ja, tuurlijk. Dan, dan gaat hij vanuit de muiden. met de kar komt hij nou over het strand hier naartoe. Oké, okay, ja, dat kan. Dus op het moment dat die boot niet meer kan varen, stopt hij in de Muiden. daar stapt hij over, over in de, de, de kar van Victor Bol. En dan komt hij, hij komt in ieder geval bij de retour. Ja, dat nou, sowieso. Dat is belangrijk. Dat is ja, ja. belangrijk. belangrijk. Ja. En uh, nou ja, rond uh, even kijken. We, we hebben Michiel Mield ook van de tele telefoons tegenwoordig. Hou op. Ja. Zich, uh, ja. uh, rond vijf uh, voor half één gaat uh, Sinterklaas op uh, Amerika stappen. Die is wel uh, dan in Zandvoort. Dat sowieso. En dan gaat hij. Uh, mogen wij nog even terug naar voor twaalf? Oh, voor twaalf, ja, tuurlijk. Uh, vorig jaar was er een zwarte pietenband in het dorp, heb ik gezien. Ja. Gaat dat ook weer gebeuren? Is ja, er voor de intocht nog wat? Tuurlijk. Wordt er nog gezongen onder leiding van meneer Joustra bijvoorbeeld? Ja, okay. ah, meneer Joustra is weer een mooie speaker op het strand. Dat uh, weet ik zeker. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja. Dus, dus we beginnen al voor 12. Vanaf uh, kwart voor twaalf, half twaalf, kwart voor twaalf is er al een hoop reuring op de rotonde met de zwarte Pieterband. En natuurlijk gaan we zingen en we hopen dat Sinterklaas met droge voeten uit het water komt. Ja. Om het kwart voor twaalf inderdaad. Okay. Pieter bent boven op het Boulevard staat. Ik weet niet of ze het strand op gaan. Vorig jaar niet. Van nee. wat Vorig. ik heb gezien. We zien het wel. Maar wel voldoende Pieter op het strand natuurlijk en Sinterklaas zelf. En dan gaat Sinterklaas gezellig naar boven lopen, rustig aan. Ja, dat gaat wel heel rustig, vind ik. Nou ja, Sinterklaas <laughs> is een oude man, hè. Dus, uh, <laughs> hij komt boven met een hele verzameling uh, met, met hij tekeningen. Ve en, hij heeft 40 zwarte Pieten bij zich. Ja. 50? zei Pieter. 50, zo, ja. zo. 50 Pieten heeft hij bij zich. En dan loopt hij naar beneden, Kerkstraat. Dan gaat hij uh, inderdaad Kerkstraat af, naar de uh, Raadhuisplein. Even kijken. Kerkstraat, de Kerkplein, dan naar het Raadhuisplein. Daar op het bordes uh, zal Sinterklaas uiteindelijk plaatsnemen samen met, uh, uh, met uh, Nick Meijer, de burgemeester. Ja. En alle pieten natuurlijk zullen er ook zijn. Dan zal onze burgemeester Nick Meijer een hartig woordje met Sinterklaas uh, spreken. Of andersom. Ik weet niet hoe het gaat. En het is druk. Want elk jaar ja, weet we dat Er staan duizenden uit. kinderen. Hou en ouders en, en opa's en oma's. Ik heb een keertje boven op het bordes mogen staan om een foto te maken. Nou, het staat vol daar. Ja. Dus uh, wees op tijd. Precies. Dat is een ding wat zeker is. En wat gebeurt erna? Daarna gaat uh, Sinterklaas gezellig met het paard. Ja, het uh, in een uh, mooie stoet samen met de Pieten. Via de grote krocht, Cornelis-Legenstraat, Louis-Davensstraat, Ratersplein, Halterstraat en Verlengde Halterstraat. Gaat hij uh, rustig aan uh, naar de Korvers Sportal toe. Want daar is het grote feest. Daar is het midden. grote sinterklaas spektakel Dat begint om uh, kwart over twee. Maar Sinterklaas hebben wel en de Piet ook even pauze tussendoor nodig. Dus die zullen rond half twee ongeveer uit het zicht verdwijnen. Gaan ze er daar de daken op en de schuilkelders in, denk ik. Die zie je even alle, niet meer terug. Maar die, dan om dan alle cadeautjes weer, weer bij elkaar te sprokkelen. Want het grote Sinterklaas spektakel zit natuurlijk vol met uh, muziek, dans, spelletjes mag en cadeautjes. Mag daar iedereen heen? Van mij wel. Maar. maar er zijn kaarten te koop. Die moet je hebben? Die moet je hebben. Oké. Okay. En er zit ook een kleine leeftijd aan verbonden. Uh, kaarten kun je kopen bij uh, Bruna en bij uh, Snackbar de Oude Halt. En als je tussen de 4 en 9 jaar bent, kun je zo'n kaart kopen. Die kosten dan 2,50 euro. Zijn nog steeds te koop? 4 en 9 jaar. Tussen de 4 en 9 jaar. Nou, ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom, ook in de Corvo Sporthal. En dan uh, hebben ze een mooie kantine, kun je een mooi kopje koffie drinken. Uh, Rek je nou niet om vandaag nog uh, bij uh, Bruna of bij de oude Holt kaarten te kopen? Kan het morgen ook nog aan de deur als ze er zo, nog zijn? Nou, uh, hallo, ik, ik herinner me van voorgaande jaren dat het op zaterdag altijd al wel uitverkocht. Dat er geen kaart meer te krijgen was. Dus dan moet je wel heel snel zijn. Ja, je moet u. sowieso snel zijn. Want, dat is een ding wat zeker is. Er zijn een heleboel kinderen teleurgesteld. Want <laughs> ja. we kunnen er niet in. Ja. Nou, volgens mij, uh, dat weet ik niet zeker, kunnen er 200 kinderen in. Ja, maar die waren vorig jaar. Ja, die, vol. Die, ja, ja. ruim waren er 200 kinderen. Ja. Dus, uh, maar goed, dat is, daarom zeg ik juist, want bij Bruna en bij de Oude Halt kosten ze 2,50. Maar mochten er nog één of twee kaarten over zijn, hebben ze niet, kost het aan de deur 4 euro. Kijk. Dus dat aan de deur is twee voor 1 ongeveer. Ja. Dus ga alsjeblieft naar Bruna toe, of naar de oude, oude toe. Ja. ja en uh, Nu kan het nog. Je hebt met die Zwarte Piet gesproken. Heeft hij ook wat losgelaten over Zandvoort? Hebben we heel veel losgelaten, ja, vertel eens. Of, maar ik mag niks vertellen. Misschien heeft hij wel een aardig verhaal over meneer Jouwstra. Nee, hij heeft wat verteld over jou, Ben. Oh, dat kan maar. niet voorstellen. <laughs> <laughs> maar in ieder geval voor de ouders, die hebben het morgen druk. Want eerst naar de intocht kijken van Sinterklaas. Dat vervolgens de kinderen naar de Corverhal brengen. Ja. De kinderen daar laten. Teruggaan naar de Agatha Kerk en vervolgens daar het concert bij wonen. En na het concert weer de kinderen ophalen in de korverhal. Een Prachtige combinatie. Dat is een mooie combinatie. Hoe laat is het concert afgelopen? Het concert is ook al afgelopen, omstreeks half vijf. Oké, okay, nou ja, in de Corverhal zal het rond, ja, ook rond half vijf afgelopen ja, precies. zijn. Precies. Kort ook Lion 5. Dus zien, je morgen kan... een hoop razende ouders zijn er weer. Ja, maar je kan een hoop combineren. Dan heb je toch ja. een prachtige dag morgen. Nou, dat lijkt me wel. Ja, dat sowieso. Ja. Maar als ouders zijn, dan mag je ook in de koor vooral blijven, natuurlijk. Ja, wel, maar het is ook leuk. Nou, concert, concert is ook leuk. leuk altijd. Je, Tuurlijk. Je kan combineren. Misschien dat ik dat wel ga doen. Mijn nichtje naar de koor vooral brengen. mezelf ja. even naar het concert ja. toe. Ja, precies. Ja, dat vind ik wel goed. Ja. Maar we zijn blij dat Sinterklaas naar Zandvoort komt. Laten we dat voorop ons zeggen. Ja, er is toen een brief gekomen, las ik in de Zandvoortse krant en op Text tv. Dat Sinterklaas inderdaad weer naar Zandvoort wou komen. En dat dat al natuurlijk morgen gaat gebeuren. En dat hij heel is heel Er zijn zoveel lieve kinderen in Zandvoort, daarom komt hij. Ja, jij zegt het, ik ja, beaam het. Ja, ik hoor dat. Jij dat zegt dat het, er, ik beaam het. Dat er zoveel lieve <laughs> kinderen zijn ja, in we, Zandvoort. We kunnen hem dat morgen eens vragen, gewoon op het ja, bordes. Ja, dat ga ik ook doen. Uh, ja. Ik hoop dat ik hem even te spreken krijg. Nou, Denk Dat hoop wel. ik ook, want ik heb je vorig jaar gezien. Het was gigantisch druk op die rotonde. En je kwam er gewoon niet tussen. Ik kom er niet tussen. Nee. Maar je bent niet alleen hè? Is Ernst er, er ook er weer bij? Ernst Brok, maar staat op het strand. Die gaat uh, zijn schoenen en zijn sokken uittrekken. Die gaat oh. het zwinnetje in. Die gaat natte voeten halen. Die gaat natte voetje halen. Maar die gaat ja, Sinterklaas die wil, van de boot afdelen? Die wil altijd een wit voetje halen. <laughs> dat geen wit voetje, maar een nat voetje. <laughs> ja. En ik blijf bovenop de rotonde staan. En, daar en kan er ik oog. een beetje overzien. En dan hoop ik Sinterklaas uh, binnen te kunnen praten. Want ja, je moet er af en toe ook eventjes naar die, die pakjesboot toe zwaaien waar die moet landen. Want anders vaart hij ons voorbij en dan komt hij Noordwijk aan de kant. Dat ja, ja, is ook verkeerd. Als de kinderen hard genoeg gaan zingen, dan denk Daar ik wel dat om. hij het hoort hoor. Daar gaat het om. Er moet, moet hard gezongen worden. Ja. Ik denk dat de pieten ook wel zullen meehelpen, want die wil ook heel graag dat Sinterklaas hier komt. Ja, precies. Want ik weet van voorgaande jaren dat ik stond te kijken, dat er altijd al zwarte pieten helemaal vooruit gaan. Ja? Uh, maar een paar pieten, een stuk of drie pieten, maar op de boot bij Sinterklaas zitten. Ja, precies. Omdat die uh, natuurlijk met de reddingsboot aankomt. pakjesboot uh, 12, die kan hier niet op het strand komen. Die nou, is veel te zou, groot en veel is, nee, te nee, diep. Het, het zou wel kunnen, maar dan moet je allemaal ballonnen eraan gaan hangen. dat die boot wat omhoog ja, komt. Zoals dat was, vroeger, ja, dat was dus vorig jaar. Vorig jaar was die boot te zwaar beladen. We hebben dat geprobeerd, maar dat lukt niet. Dus. Nee. Op zee stappen ze over op de renningsboot, de grote redboot. Ja, klopt. En dan komen ze vol gas naar het strand. Ja, en die kan wel helemaal op het strand komen en droog. Precies. En dat Sinterklaas kan afstappen, maar daar kunnen niet alle pieten op. Nee. Dus we die kunnen, uh, gaan er alweer eraf. We kunnen natuurlijk vragen of de bomschuit de bouwclub een bomschuit bouwt voor Sinterklaas. Nou, dat nou, lijkt me een hele goede. Probeer dat maar dus. Ja. Ik denk dat ze er al eentje een miniatuur hebben met Sinterklaas. Ja, erop. er maar nog één voet, voet op. op. Ja, de voet van ernst. Ja. Maar het wordt groot spektakel ja. morgen tussen... Heb je kinderen? Trouwens, heb je kinderen? Ga er gewoon ga naartoe. Ik heb, ik heb geen kinderen nee, hoor, maar precies, ga er zelf heen. Precies, het is spektakel. Ja, dat sowieso. Um, rust, we gaan in uh, het uh, afsluiten. Er is vandaag nog voldoende te doen. Ja, je kunt het heel je kunt zond van, doorrennen. Van, vanmiddag van 1 tot 5 gratis kaarten ophalen voor de genootschapsavond. Van Oud, Genootschap Oud Zandvoort op zaterdag 20 november. Uh, vandaag zijn ze nog op te halen van 1 tot 5. De vrijdag is overboekt. In de zaal kunnen 200 mensen en er zijn 250 kaarten verdeeld. Dus je kan beter op zaterdag komen, 20 november, voor alle leden van het genootschap Oud Sonfurt een gratis kaart ophalen in het Sonfurt Museum. Ankie die zit daar om die kaarten uit te delen. Uh, verder is er vandaag openhuis in Nieuw Unicum. in verband met het 40-jarige jubileum. van uh, 10 uur vanmorgen tot 4 uur vanmiddag. En onder andere is daar een verkoop van bollen, tulpenbollen. opbrengst voor de stichting Vrienden van Nieuw Unicum. En uh, volgende week is er ook zo'n groot evenement in het Huis in de Duinen. van 11 tot 4 uur. Ben, we zijn er een beetje door het programma heen. Ja, ik heb er nog twee. Vanmiddag de Smederij om drie uur. Wereldkunst. De Smederij is altijd een prachtige plek om kunst te kijken. Plus, beste voor dus kijk eens op winterwonderlandzandvoort.nl. Al waar een heel programma staat wat er allemaal in december gaat gebeuren. Maurice, jij enorm bedankt voor je komst. Ja, graag uh, gedaan. We weten nu precies wat er morgen gaat gebeuren. En dames en heren, ga dus, naar Bruna toe. Ga naar de oude hal toe. Ja. Koop die laatste kaarten. Anders maar, ben je echt te laat. Maar voor kom zeker om 12. half en en twaalf naar het strand toe. Ja. Ja. Ja. Onder leiding van Pieter Joustra. Pieter Joustra, die overigens ook een stuk presentatie deed vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. De redactie is weer gedaan door Yvonne Roosendaal en Mario van der Linden. De gastheer was Don de Grebber en de techniek is gedaan door Roy Haldeman. Wij wensen u al een prettig weekend. Dankjewel Ben Zonneveld. Niet iedere Piet is zomaar een coole Piet. Ze zijn slim en leuk. Daar word je niet cool van. Alleen maar koud. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Trudy Vendrich met het NOS journaal. De Weermese oppositieleidster Aung San Suu Kyi is vrijgelaten. Morgen zou het huisarrest aflopen, maar de Gunta in Birma heeft haar vandaag al vrijgelaten. In de afgelopen 20 jaar zat Sushi zeker 15 jaar vast en stond, of stond ze onder huisarrest. Vannacht deden al geruchten de ronde dat de militaire machthebbers haar vrijlating zouden gelasten. Bij haar huis hadden zich zo'n duizend mensen verzameld onder wie veel journalisten. Onduidelijk is nog of de Nobelprijswinnares voorwaarden heeft geaccepteerd voor haar vrijlating. In Zuid-Limburg zijn enkele wegen afgesloten vanwege wateroverlast. Op sommige plaatsen zijn door de hevige regenval modderstromen ontstaan. Zijn onder meer wegen afgesloten bij Oorbeek, Schinnen, Heerlen en Brunsum. Het regenwater baant zich via de Heuvels een Weg naar lage gelegen plaatsen. De Limburgse politie houdt er rekening mee dat er nog meer overlast ontstaat, omdat het voorlopig nog niet ophoudt met regenen. Een huisarts in Hoge Zand moet onmiddellijk stoppen met het gratis uitdelen van een darmkankertest. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg heeft de betrokken arts daarvoor geen vergunning. heeft mensen uit de risicogroep voor darmkanker uitgenodigd en op basis van gesprekken 500 testen uitgedeeld. Daarmee krijgen ze een indicatie of ze dikke darmkanker hebben. Volgens de inspectie doet de Groningse arts een bevolkingsonderzoek en overtreedt hij daarmee de regels. Rond deze tijd begint de officiële intocht van Sinterklaas. De goedheiligman en zijn pieten zetten naar verwachting rond half één voet aan wal in Harderwijk. Ze worden dan welkom geheten door burgemeester Berends. Daarna maakt de Sint zoals gebruikelijk een rijtour op zijn paard Americo en spreekt hij de kinderen toe. De intocht in Harderwijk wordt live uitgezonden op Nederland 3. Het weer in het zuidoosten veel regen. In de rest van het land is het vanmiddag droog. De maxima lopen uiteen van 10 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Morgen is het grijs en regenachtig en een graad of 12. Na het weekend wordt het droger. Dit was het Enomet.